Daar kan ik niet in meegaan. Een aantal van u geeft aan dat is rechtsongelijkheid. Dat is ook zo. Er zijn mensen die uh, nu al betalen natuurlijk voor hun bewonersvergunning. Uh, en uh, dat is ook de regel die we nu hebben in onze huidige verordening. Dat er betaald moet worden voor die vergunning. En wat we eigenlijk hebben gedaan is die 80 euro gedeeld uh, door 12 keer 4. En wij vinden dat een eerlijke manier om uh, die kosten toe te rekenen. Um, dan um, mevrouw Koper u vroeg nog ook um, expliciet aandacht voor de bijdrage van de hoteliers wij hebben goed contact met uh, de hoteliers en de vereniging en ook binnen de uh, OBZ, Ondernemers Belangen Zandvoort is het parkeren een onderwerp van gesprek. En hebben wij daar ook het goede gesprek over. En wij hebben volgende week ook een overleg gepland. Juist om over dat soort zaken te spreken met elkaar. Van hoe kunnen we dit met elkaar goed oppakken in um, de zomer. En uh, ik ben het ook met u eens. Dat we uh, uiteindelijk zijn we blijven we ook een badplaats. En zijn juist die gastvrije oplossingen uh, Wezenlijk. Ik denk wel dat het qua communicatie voor onze bezoekers, nu we dan één regime hebben eh, met ingang van 1 juni, dat dat wel een duidelijke boodschap is ook om te communiceren. En dat er hopelijk wat dat betreft ook eh, minder verwarring zal ontstaan bij onze bezoekers. Waar zou je wel en waar kan je niet parkeren? Want uiteindelijk blijven de betaalde parkeerplekken over. En dat brengt mij ook bij het punt dat uh, mevrouw Geuringson aanstipt. Uh, Wij gaan dat zeker monitoren. En alle data die we verzamelen ook in het kader um, van... Um, ja, deze zomerregeling, noem ik het dan maar even, benutten ook voor de verdere uitrol. Want het kan zeker in, in waardevolle informatie uh, aanleveren. Juist ook hè, dat het allemaal digitaal is. Ook dat is een nieuw element waar wij in Zandvoort op dit moment nog geen ervaring mee hebben. Uh, maar ook de druk op bestaande uh, regimes zullen wij echt heel goed in de gaten houden hoe zich dat uh, ontwikkelt. Uh, er werd ook nog gevraagd door zowel de oudere partij als de VVD... Uh, naar de business case. Uh, die staat gepland nu voor Q3. Uh, dus dat betekent feitelijk... Ja, dat is de eerste vergadering na het zomerreces. Dus dat is september, uh, schat ik uh, zo in. En uh, eigenlijk wat daaronder ligt is, uh, uh, uh, we komen met u inderdaad met een, een, een voorstel... waarin ook tarieven worden genoemd. En die worden gebaseerd op, nou ja, wat, wat is de investering? We hebben daar al een schatting voor opgenomen in het stuk. We verwachten bijvoorbeeld 120... Uh, apparaten, uh, parkeerapparatuurplaatsapparaten uh, nodig te hebben. Nou, dat moeten we verder gaan uitwerken. Hoeveel zijn het er? We hebben een bedrag afgesproken ook wat het minimaal uh, moet opleveren. En je hebt dan eigenlijk een aantal scenario's. Want je hebt enerzijds natuurlijk je regime voor je bewoners. En anderzijds ook uh, het... Uh, tarief voor je bezoekers en binnen, daarbinnen kun je natuurlijk, hè, daar waar het gaat om bezoekerstarieven uh, moet je goed kijken wat vraag je waar om ook een gewenst uh, gedrag, zou ik maar zeggen te stimuleren. Dus als Bede uh, Zuid straks um, nou ja, ik noem maar wat, tien keer duurder wordt dan, dan een straattarief ja, dan, dan, dan, dan is het niet waarschijnlijk dat daar meer geparkeerd uh, gaat worden. Dus dat zijn allemaal elementen die we mee zullen nemen. We zullen daarbij ook doorrekenen natuurlijk wat het kost om uh, de eerste parkeervergunning gratis uh, te doen. En dat zijn eigenlijk de elementen die u ook nodig hebt, is mijn inschatting, in uw beraadslagingen. En dat staat gepland dus voor uh, Q3. Um, mevrouw van der Veld, u vroeg nog naar uh, de wegsleepregeling. Um, dat is wel lastig omdat de wegsleeplocatie in Haarlem ligt. Dus als dat inderdaad op een drukke dag is en er staan files, dan is dat een ingewikkelde. Um, maar handhaving, dat betrekken we zeker. We gaan nu ook natuurlijk... Uh, um, uh, digitaal handhaven. We gaan natuurlijk de borden uh, verduidelijken en toevoegen in meerdere talen. En dat is ook echt iets waar we op gaan handhaven. U hebt eerder al beslist om ook twee handhavers voor specifiek voor parkeren toe te voegen. Uh, dus handhaving is zeker iets uh, waar we deze zomer ook actief mee aan de slag uh, uh, gaan. Um, maar de wegsleepregeling in deze zomer, dat, um, dat gaat niet. Um, meneer Elgebali, nou nogmaals dank ook voor, voor het initiatief en de moeite die u hebt uh, gestoken in uw enquête. Um, de sportverenigingen zijn inderdaad een, een terecht punt. De sportvelden, duintjesveld, um, dat zal waarschijnlijk een gebied worden uh, wat uitgezonderd um, zal moeten uh, worden. Um, maar nogmaals, dat, dat gaat volgens de procedure zoals ik die zojuist uh, uiteen heb um, gezet. Um, dan uh, nog meneer Hermsen van D66. U had uh, ook nog vragen ten aanzien van uh, de ontwikkelingen met betrekking tot uh, uh, hotels. Um, eigenlijk, nu wordt dat getoetst aan ons huidige uh, beleid en onze huidige parkeerverordening. En daar zit een vrij duidelijk regime in, daar waar het gaat om uh, het al dan niet uh, toekennen van parkeerverordeningen. Um, uh, um, Vergunningen. En in eerste instantie is het zo, dus in ons huidig beleid zitten ook cirkels... dat als je niet op eigen terrein kunt uh, parkeren bijvoorbeeld... dat je binnen een straal van nou ja, 500 meter bijvoorbeeld in de LDC-garage moet parkeren. En er wordt ook op toegezien dat als dat niet volledig op eigen terrein uh, kan... dat er inderdaad een parkeerovereenkomst uh, wordt overlegd. U moet het eigenlijk zo zien dat ons huidige parkeerbeleid een stappenplan kent voor deze... Uh, situaties en die worden ook strikt nageleefd bij de toekenning van uh, omgevingsvergunningen. Uh, uh, dus, dus wat we nu doen, eigenlijk in, in brede zin uh, van het woord, of het nu gaat om, om uh, omgevingsvergunningen of dat het gaat om de tijdelijke zomerregime, dat doen we allemaal nog op basis van het beleid en de regels uh, die we nu hebben. Maar tegelijkertijd... Willen we echt nou ja, volle vaart vooruit met ons nieuwe uh, parkeerbeleid en het nieuwe uh, regime dat we willen gaan ontwikkelen? Want dat is naar mijn stellige overtuiging, was echt de oplossing voor heel veel problemen die in de loop der jaren zijn ontstaan. Dank u wel, voorzitter. Dat uh, was mijn reactie in eerste termijn. Dank u wel, mevrouw Gehey. Ik heb even meegekeken dat volgens mij lag er nog één vraag van de OPZ over. Het parkeren zanddepot en de vergunning daar. Ja, u hebt uh, gelijk uh, voorzitter. Um, die is ofwel um, bijna klaar of, um, uh, ja, of net ingediend. Wat mij bijstaat is dat die vergunningsaanvraag um, nagenoeg uh, gereed is. Dat is de laatste informatie die ik heb dank u wel dan ga ik naar de tweede termijn van de raad en dan gaan we hetzelfde rijtje af en dan begin ik bij de indiener van het amendement dat is de heer Berg van de fractie van de oude partijen Zandvoort de heer Berg dank u voorzitter um, uh, ik wil de portefeuillehouder bedanken voor de, uh, voor de duidelijke uitleg volgens mij is het uh, amendement uh, ja overbodig want volgens mij hoor ik een duidelijke toezegging dat uh, nieuwshoord wordt meegenomen Um, ja, en uh, over de financiën, dat, uh, um, ik begrijp wat ze zegt. Um, we hebben het alleen maar over 4200 adressen in 27 euro. En ik denk, nou, dit is nieuw toekomstig beleid, vooruitlopend. Ik denk, nou, de, uh, ik denk dat de, de meeste bewoners dit ook uh, uh, iets anders uh, lezen dan wat er staat. Want er staat niet in het uh, coalitieakkoord... Uh, dat het specifiek alleen maar met het nieuwe beleid is. Maar ja, um, ik denk dat het een. Uh, yeah, um, ik uh, neem genoegen mee dat in ieder geval Nieuw Noord wordt meegenomen door de toezegging. Daar zijn we blij mee dat dat uh, zo wordt uh, afgehandeld. Dank u wel. Dus het amendement kan volgens ons uh, vervallen. Ja, daar wil ik even uh, um, een, een kleine correctie op toepassen, omdat het hier echt een wijziging van het voorstel gaat. Uh, ...zal het amendement wel in stemming moeten worden gebracht. Um, um, ja, daarmee ook echt de wijziging uh, binnen de besluitvorming. Als het een motie was geweest, dan was de toezegging uh, afgedaan kunnen worden. Maar in dit geval zal het amendement wel in stemming gebracht worden. Maar dan met die verstand dat dictum 2 uh, geschrapt wordt. Maar goed, dat even voor de techniek. Um, ik kijk even... Prima, dan uh, zonder uh, agenda punt 2. Tenzij uh, andere partijen het toch willen toevoegen. Maar uh, dat, uh, dat loop ik niet. Dus uh, dat hoor ik graag van de andere partijen. Dat stinkt. Ik ga even het rijtje verder af. Het CDA. Uh, wij kunnen ons vinden in wat u nu voorgesteld heeft. Daar gaan we voor Partij van de Arbeid. Ja, ook wij we zijn tevreden met de beantwoording van de van de portefeuille. Nou, dank ook dat de participatie zo uh, zorgvuldig wordt, uh, naar wordt gekeken. En uh, we zijn blij dat we hier met elkaar uh, breed uh, tot overeenstemming zijn gekomen. Fijn van wel. Dan ga ik naar de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Akkoord met Nieuw-Noord, in ieder geval dan met het amendement, uh, zullen we mee instemmen uh, zonder beslispunt 2, uh, zoals gezegd. Dan nog even terugkomend op uh, toevoegen van Nieuw-Noord. De wethouder geeft aan qua budget dat het ook mogelijk is om te schuiven met het budget. Nou, even gelet op het feit dat er een go-no-go -no -go, uh, moment komt zodat toch niet het volledige budget, uh, dat daar nog een zeg maar, volledige toerekening van het budget gaat komen. Stel ik voor om dus geen extra uitgaven te doen, maar te zoeken te vinden de bestaande middelen op dit moment. En dan voorzitter nog één opmerking, want uh, het gaat over Nieuw-Noord. gaf u aan, uh, zeg maar even blauwe zone. En dan wil ik u nu ook even aangeven, uh, geven, blauwe zone bij het gezondheidscentrum in de Tomsenstraat, Om dat in ieder geval mee te nemen. Die noemde u niet. Maar dat lijkt me wel relevant uh, voor het uh, geel. En we zien de business case uh, uh, graag uh, uh, tegemoet. Dat was hem voorzitter, dank u wel. Dank u wel mevrouw Geursson. Dan gaan we naar de fractie van GBZ. Mevrouw van der Veld. Dank u wel meneer de voorzitter. Ja, ik wil toch even terugkomen op het antwoord van de wethouder. Ten aanzien van de wegsleepregeling. Ik vind het eigenlijk een dooddonder. Dat vind ik echt... Ik vind het een gewoon volkomen onzin dat wij, omdat we op drukke dagen... ze niet zouden kunnen afslepen en ook maar geen wegsleepregeling moeten hebben. Dit is echt een vrijbrief voor ieder om lekker toch te gaan staan. Dit betekent gewoon dat mensen die een tweede hu die een huisje hebben, hè, bijvoorbeeld op het strand... en een tweede auto, die denken, ach, ik ben nu 150 euro kwijt... en straks ben ik 260 euro kwijt, Maar dan heb ik wel lekker twee auto's op Zandvoort... Want zo kan je ermee omgaan. Het kost namelijk 100 euro de overtreding, 9 euro administratiekosten bij bij het parkeren. En dan de wet Mulder overtreding Dus ja, ik, ik vind gewoon dit te weinig afschrikken. En uh, ja, die, regeling, die moeten moet wat, wat ons betreft komen. En uh, hij is er al. Het enige wat wij als raad hoeven te doen, is de gebieden aan te wijzen. En dat betekent gewoon dat we eigenlijk geheel Zandvoort kunnen gaan aanwijzen als wegsleepregelingsgebied. Een paar waarschuwingen. En mensen laten het wel uit hun hoofd. En dan hoef je niet eens werkelijk af te slepen. Ik denk dat het maar weinig zal voorkomen. Maar de, de kans dat je afgesleept wordt... zal een heleboel mensen afremmen... om lekker ergens te gaan staan waar het niet mag. Dus uh, ja, nogmaals een pleidooi hiervoor. Goed, dank u wel mevrouw Van der Veld. Dan ga ik naar GroenLinks, de heer Algebali. Ja voorzitter, wij danken de wethouder voor haar antwoorden die zij heeft gegeven. Uh, we zijn heel erg blij dat Nieuw Noord ook wordt meegenomen in uh, de tijdelijke zomermaatregelen. En denken dat daarbij uh, een heel groot punt, zoals ik net al zei, is opgelost voor onze bewoners. En de leefbaarheid weer een beetje terugkeert. Uh, dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de PVV. Je Dijn... Denkt... Ja, dank u voorzitter. Ja, voor ons ook uh, duidelijk. Wij steunen eigenlijk uh, de woorden van mevrouw Keurenson in deze. Dank u wel. Dank u wel. En dan tenslotte naar D66. Ja, dank u wel voorzitter. We zijn blij dat het amendement aangepast is. met betekening tot lid 2, dus dan kunnen wij er ook uh, voor zijn. Fijn ook dat uh, OPZ uh, die mogelijkheid biedt. Um, wel nog de vraag, om het, de, de vraag die ik net uh, gesteld heb om die schriftelijke antwoord te, te beantwoorden... Dus met name welke hoteliers hebben welke vergunningen gehad. En voldoet dat aan de vordering ja of nee. Dus gewoon graag een opgave met de hoeveelheid. En wanneer afgegeven en met welke reden. Zodat we kunnen controleren of dat ook op de juiste manier is uitgevoerd. En dat nogmaals, ik zeg het nogmaals, dat kan schriftelijk. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie een handje van mevrouw Van der Veld. Mevrouw Van der Veld. Ja, sorry. Ik was bij mijn pleidooi nog één ding vergeten. Waar we eventjes ook naar moeten kijken... dat we straks in september hier de Formule 1 hebben. En als wij geen wegsleepregeling hebben ingesteld... dan hebben we wel een groter probleem. Dat wil ik nog even meegeven. En uh, oké, okay, auto's die fout geparkeerd staan... die kunnen we inderdaad op basis van de Wegenverkeerswet... Hè, die dus hinderlijk geparkeerd staan. Dat is opgenomen. Maar fout geparkeerd niet. En dat lijkt me toch niet wenselijk... dat we daar niet tegenop kunnen treden. Dus... Uh, Nogmaals, dit hoort bij het pleidooi. Ik zie een hand van de heer Hermsen. Ja, dat was meer ter aanvulling ook van uh, mevrouw Van der Veld. Ik denk niet dat iemand zonder een bewijs uh, de, tijdens de Formule 1 Zandvoort binnenkomt. Dus dat, uh, dat die, die, met die gedachte dan ga ik daar in ieder geval niet mee, uh, mee aan de haal. En ik denk ook niet dat dat ook kan. Want uh, zodra het een zeg maar, fiscaal gebied is, dan is wegslepen voor bijvoorbeeld Duitse auto's waarvan we in Nederland meteen kunnen betalen... en dan Duitsers dat niet kunnen doen... dat het dan wat ook on, on, on, on, on, rechtsongelijkheid is... Uh, conform de Europese wetgeving. Dus ik denk niet dat dat kan. Maar goed, dat, uh, dat zullen we dan uh, horen van de wethouder DCT. Dank u wel. Dan ga ik tenslotte voor de tweede en laatste termijn... naar de portefeuillehouder mevrouw Verheij. Ja, dank u wel. Um... Voorzitter, um, nog een, een paar kleine punten die zijn genoemd. Um, inderdaad, het gezondheidscentrum, dat is ook een van de voorbeelden of de uitzonderingen die je in uw noord zal moeten doen. Um, we zullen dat inderdaad um, daarbij uh, betrekken, maar het klopt dat ik dat niet uh, had genoemd. Um, mevrouw van der Veld, um, u... Um, geeft aan dat, dat u zeer hecht aan een wegsleepregeling. Um, Ik wil nog wel graag uh, benoemen dat wij... Um, alleen omdat we deze zomer geen gebruik maken van een wegsleepregeling... wil niet zeggen dat we niet gaan handhaven. Dus de handhaving blijft. De monitoring op de um, papregimeswijken... Um, uh, die blijft ook en die zetten we onverminderd voort. Die kunnen we nog verder ook... Um, Um, aanscherpen. Juist ook omdat daar extra capaciteit uh, voor is. Um, dus we houden dat goed in de gaten. En ik denk dat het het beste is om dat dan ook te betrekken bij het uiteindelijke uh, regime. Of um, op basis van de gegevens die we ook in de zomer zien. Of het dan wel of niet nodig is om die wegsleepregeling weer te implementeren. Maar voor de zomer gaan we dat in elk geval uh, wat mij betreft niet doen. Um, meneer um, Hermse um, vroeg nog naar um, de hotelvergunningen. Uh, en um, ik heb eigenlijk een, een uh, ja, toelichtende vraag, uh, voorzitter, als u mij dat uh, toestaat. Um, om, bedoelt u dan eigenlijk recent of uh, ooit, zal ik maar um, zeggen? Dus uh, hoever. Um, um, ja, kunt u misschien aangeven um, wat u uh, precies uh, bedoelt. En anders zouden we daar ook bilateraal nog even contact over kunnen hebben. Uh, voorzitter, dat, um, dat was mijn bijdrage in tweede termijn. Goed, en Misschien kan de heer Hermsen of heel kort antwoord geven of anders inderdaad het even bilateraal met u bespreken. Maar misschien kan het heel kort. Nou, heel kort en in de periode van de afgelopen twee jaar. Dank u wel. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van de beraadslaging over dit onderwerp. en um, liggen er althans twee stukken voor. Dat is in de eerste plaats het amendement van de fractie van de oude partij Zandvoort... met betrekking tot de Quick Wins. Dat uh, amendement is gewijzigd met dien verstanden dat dictum 2 geschrapt is... en dictum 1 nog steeds overeind staat. De G4 heeft ondertussen het gewijzigde amendement op raadsnet gezet... Um, kan ik er gezien de beraadslaging van uitgaan dat dit amendement bij acclamatie met algemene stemmen aangenomen kan worden? Dat is het geval. Dat is mooi. Dan tenslotte ook het voorstel als zodanig. Kan ik daar tot dezelfde conclusie komen? Dat is ook het geval. Heeft er nog iemand behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is, nee, we hebben niet gestemd. Nou ja, bij acclimatie is in feite ook een vorm van stem. Um, goed, dank u wel. Dan komen wij bij het volgende agendapunt. Dat is het vaststellen voorlopig ontwerp boulevard Paulus Lood. Ik pak even mijn leesbeelden bij, helaas... ...hoort dat bij de leeftijd. De raad wordt voorgesteld om het voorlopige ontwerp... ...voor de boulevard Paulus Loot vast te stellen... ...technisch uit te werken tot een uitvoeringsgericht... ...definitief ontwerp ter vaststelling door het college... ...en een contract met een aannemer... ...en de uitvoering van de herinrichting te starten... ...in het najaar 2021. Er zijn geen amendementen of moties aangekondigd... ...dus mijn voorstel is om uh, bij de fractie... ...waar wij de afgelopen keer mee zijn geëindigd... ...namelijk D66 om daar dit keer mee te starten. Wie kan ik het woord geven? Ja voorzitter, dat mag aan mij. In het raadsprogramma stond dat we een aantal projecten voortgang moeten geven. Waarvan de metropool boulevard. In het coalitieakkoord staat wat we de metropool boulevard... ...de uitstraling van Zandvoort moeten verbeteren... ...en dat we dit project gewoon voortgang moeten geven. Er staat ook in het coalitieakkoord dat we dat onder participatie moeten doen. Dat hebben we allemaal gedaan. En nou zitten we... na de commissievergadering zitten we over aantallen parkeerplekken te praten... ...die nodig zijn op ongeveer 10 of 15 drukke dagen... Aantallen gaan van links, aantallen gaan naar rechts, hoger, lager. Het is uh, niet, uh, niet te zien. Wat is er nou belangrijk? Wie doen er nou plezier met het compenseren van parkeerplaatsen ten opzichte van het voortgang van het project? Voortgang van het verfraaien ver, het ver, ja, van de boulevard, het verfraaien van Zandvoort. Dus uh, ik hoop dat iedereen meegaat. Meegaat in het oorspronkelijke raadsprogramma, meegaat in het coalitieprogramma en deze boulevard gewoon uh, de voortgang gaat geven die er nodig is. Ehm, um, eerste uh, Eerst terwijl ik eigenlijk één aanvullende vraag nog is over uh, laadpalen. Zijn die ook meegenomen, zeg maar, in, uh, in het opknappen, aanpassen uh, van, de, van de boulevard of eventueel parkeertrein Zuid? Ehm. Um, dat is even voor de eerste termijn. Dank u wel, meneer Van Marlen. Ik ga naar de PVV. Wie kan ik het woord geven? De heer Deen? Ja, dat woord mag u aan mij geven, voorzitter. Uh, ik zal het uh, proberen zo kort mogelijk te houden... maar ik moet toch even langs wat, wat cijfers en feiten lopen. De wethouder zegt met dit raadstuk namelijk te voldoen... aan de kaders die de raad heeft meegegeven. En wij zien dat uh, in ieder geval iets anders... Uh, met betrekking tot twee van die kaders. Eén daarvan is een veilige inrichting van weg en parkeerprofiel. Nou, dit vinden wij discutabel. Uh, veilig is dit project niet als we kijken naar de inbreng van de bezwaren die de Fietsersbond heeft geuit. En wij vinden het nog steeds uh, onbegrijpelijk dat de wethouder deze bezwaren naast zich neerlegt. En als uh, een tweede kader uh, waarop wij wat opmerkingen hebben geldt dat uh, de parkeerplaatsen die verdwijnen op de boulevard Paulusloot worden gecompenseerd in het plan B de Zuid. Daarover het volgende voorzitter. Het compenseren van parkeerplaatsen is onderdeel van het getekende coalitieakkoord... Uh, daar hoor ik de heer Van Marlen net ook uh, even iets over zeggen. En dat is niet het coalitieakkoord van de PVV voorzitter. Dat zou er namelijk iets anders hebben uitgezien. Maar het is het akkoord van onder andere wethouder Van Haften en wethouder Verheij. Dezelfde twee wethouders die nu een plan presenteren waarbij compensatie gewoon niet is geregeld. Zij proberen er in dit plangebied Peder Zuid... een groot aantal plekken bij te toveren. Zoals ik al heb gememoreerd in de commissievergadering. Maar ik vind dat op zijn op ze zacht gezegd uh, opmerkelijk. En voorzitter, we kunnen elkaar natuurlijk een beetje voor de gek houden... maar dat lijkt me niet de bedoeling. Parkeerplaatsen compenseren... betekent dat als je ze ergens laat verdwijnen... ze ergens anders terugkomen. Uiteraard bovenop het arsenaal wat er op dat moment is. Dat betekent dat wanneer je bestaande parkeerplaatsen, die er al zijn, weer vrij gaat maken... door schoffelen en onkruid verwijderen, je geen nieuwe plaatsen creëert. En dat is eigenlijk een beetje wat de wethouder ons voorhoudt. Dat is waar het hier onder andere om gaat, voorzitter. En tuurlijk kun je wat effectiever indelen. Maar daar creëer je geen 210 extra plaatsen mee. Dat weet natuurlijk iedereen. Daarom hebben wij om de exacte aantallen gevraagd van voor en na de compensatie... En uh, ik heb hier namelijk ook een exploitatiecontract, een huurovereenkomst van Pede Zuid van uh, zo'n tien jaar geleden. En in dat contract wordt namelijk al gesproken over Pede Zuid met 1810 parkeerplaatsen. En dan neem ik de minimale kant van de genoemde aantallen in dit contract. Hierop is dit contract gebaseerd, en dus ook de toenmalige huurprijs voor de achter. Nu zijn er volgens de wethouder na de compensatie van 210 plekken op dit moment 1894 plaatsen. Volgens ons zijn er dus, zoals uit het contract blijkt, dat er per saldo 84 plaatsen zijn bijgekomen en geen 210. Het college ging dus uit van, van 1864 plaatsen voor de compensatie, terwijl feitelijk al in 2010 contractueel van 1810 parkeerplaatsen is uitgegaan. Dat is al een verschil van 126 plaatsen, voorzitter. Kijk, en op deze manier is het natuurlijk wel makkelijk om binnen twee weken uh, parkeerplaatsen uit het niets tevoorschijn te halen. En dan te zeggen dat je gecompenseerd hebt. Ik noem het echt een gewoon creatief boekhouden en een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken. En dat is betreurig waardig, want de compensatie klopt hiermee niet. En... Ja, dat ondermijnt, wat mij betreft, ook tevens het, het coalitieakkoord. En wij zitten hier nou eenmaal om dit soort zaken te controleren. Dat is onze taak in de Raad. En in combinatie met ons bezwaar aangaande de eerder genoemde veiligheid, kunnen wij daarom op dit moment onmogelijk instemmen met uh, dit agendapunt. En het zou me ook verbazen als met name ook uh, de coalitiepartijen hier dus... Uh, die, die zouden hier natuurlijk helemaal niet in mogen en kunnen meestemmen. Want anders is hun handtekening voorzitter onder ditzelfde coalitieakkoord natuurlijk helemaal niks waard. Een neus. Meneer Deen, ik zie een handje. Hier wordt het coalitieakkoord gewoon genegeerd. Dat was mijn laatste zin, die wilde ik even afmaken. Meneer Hermsen, interruptie. Ja, dat is eigenlijk een verduidelijkende vraag aan de heer Deem. ik hoorde dat het contract. Dat volgens mij is dat, is dat contract van de heer Bruinzeel, Die toen in 2010 studenten liet parkeren, zeg maar. En dan dubbel en vroeg hoe laat je wegging, et cetera. Die, die nam het nog wel erg ruim, zeg maar. Dus, maar dat is, ik vraag het even ter verduidelijking. Ben ik, uh, ja. Nou... Weet u, uh, dit is een contract, een officieel contract wat ik hier voor me heb liggen. En ik vind het wat, uh, ja, niet, niet zo netjes om hier over, over namen te spreken. Maar dit is een contract van de pachter van 2010, 2009, excuus. En um, daar wordt dus contractueel over deze aantallen uh, gesproken meneer Hermsen, dat klopt. En wat, wat iemand op zo'n terrein doet, ik heb daarom ook expres de minimale aantallen genomen, maar u mag het uiteraard uh, van mij inzien. Volgens mij is het ook openlijk in te zien, misschien wel in de gemeentelijke uh, statuten. Maar dat is uh, waar het hier om gaat en ik weet niet of u daarmee uh, tevreden bent... Een interruptie van de heer Van Marlen. Ja, meneer Deen. Um, uh, vindt, u, uh, vindt u het plan van de boulevard wel oké? Okay? Gaat het u alleen om uh, de verkeerde voorstelling van zaken van de aantallen parkeerplekken? Ja, dat, dat vind ik een hele goede vraag, meneer Van Marlen. <laughs> um, sorry, voorzitter, namens u. Uh, via u. Um, ik vind oh. het eigenlijk een, een prachtig plan. Ja, een heel prachtig plan. Uh, volgens mij ook heel erg goed voor Zandvoort. En sterker nog, uh, ik heb kort geleden ook met uh, de projectleider van dit plan gesproken. En ik heb hem ook een pluim gegeven. Want het is niet niks. Het is een, het is een behoorlijk project. Het ziet er echt hartstikke mooi uit. Over smaak kun je twisten. Ja, maar... Dit is een, een, een, een enorme verbetering voor de boulevard Paulus Lood. En in het verlengde daarvan... want ik begrijp natuurlijk uw vraag, uh, meneer Van Marley, hierin... en daarom wil ik daar ook nog wel even een, een iets langer antwoord op geven. Kijk... Het wordt natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Als de wethouder zich niet in allerlei bochten gaat wringen... om die 210 plekken te compenseren... want die kan hij namelijk daar helemaal niet compenseren. Dat kan feitelijk gewoon niet... Uh, mede naar aanleiding van wat ik zojuist heb gezegd. Dus als hij gewoon had gezegd... Uh, raad, ik kan maar 110 plekken compenseren. Er verdwijnen er 210. Wat vinden we daarvan? En dan kun je praten op een eerlijke manier over de wijze... Laten wij uh, het opknappen van de boulevard Paulus Lood. Prevaleren boven een aantal parkeerplaatsen. Maar dan krijg je een heel andere discussie. Nu maakt de wethouder het mijn inziens zelf heel erg ingewikkeld. Door te gaan voldoen aan de compensatie van 210 plaatsen die feitelijk onjuist zijn. Dat is mijn probleem meneer Van Marlen. Dank u wel. Dank u wel. Uh, ik zie nog een handje van de heer Van Maarden. Is dat nog een handje wat overeind staat? Van de, van de nee, nee ik, ben, ik, ik, vind, uh, ik ben blij eigenlijk met het antwoord van de heer Deen. Dat hij inderdaad gewoon de, de boulevard. Gewoon, ook gewoon uh, nodig vindt dat hij uh, met dit goede plan zeg maar, doorgang zou kunnen vinden. En ik vind het ontzettend jammer dat we dan inderdaad in, in een in politieke. ...principesstrijd komen over aantallen. En ja, daar moet, al, daar moet de wethouder maar op antwoorden hoor... ...waarom die dat op deze manier heeft gedaan... ...of hoe die aan zijn aantallen komt. Maar ik zou het ontzettend jammer vinden... En, uh, uh, dat, ...als we hierop blijven hangen. En ja, dus daar vraag ik uh, meneer Deen... ...om misschien toch nog eens een keer... ...zijn hand over het hart te strijken... ...voor alle zandvoorters, mm -hmm. voor de toeristen... ...en het niet alsjeblieft... ...dat we het straks alleen maar met de naamsverandering doen... Dat we oud-Zuid, klinkt heel chic, hoor, maar zand voor het oud-Zuid creëren. Dank u wel, meneer Van Marlen. Um, we gaan straks het antwoord van de wethouder horen ook. Um, en vooralsnog hebben wij nog een aantal fracties te gaan... waarbij de volgende fractie die ik het woord wil geven, GroenLinks, is de heer el Gabari. Ja, voorzitter, dank u wel. Lastig punt. Uh, heel lastig punt. Um, en niet zozeer omdat wij niet akkoord zijn met de plannen. Niet zozeer omdat wij parkeren belangrijker vinden dan een mooi boulevard. Maar meer omdat ik het gevoel krijg in deze raad... ...dat wij soms graag het heel erg over details willen hebben daarover vallen. Over toezeggingen wel of niet. Ik snap het allemaal. Sommige punten zijn ook zeer terecht over toezeggingen. Um, maar daar gaat het niet om. Weet u, visie neem je door soms een risico te nemen. Door soms een stap vooruit te zijn en vooruit te denken. En als wij die visie vandaag niet tonen, heel simpel gezegd... schiet ons dorp daar helemaal niks mee op. Het dorp schiet niet op met een discussie over 50, 60, 70, 80... hoeveel parkeerplekken dan ook. Daar schieten wij niks mee op. Waar het dorp iets mee opschiet in, deze, in dit stuk... is, is als, wij een, als wij voor die boulevard stemmen. Als wij voor dat mooie plaatje stemmen. Als wij straks naar een aantal... Formule 1 races, en misschien wel zelfs al na de eerste volgende Formule 1-race... daar een eerste stuk mooi boulevard zien. Daar schiet het dorp iets mee op. En dat is wat we ook, wat voor mij de heer Van Marlen onder andere ook al aangaf... dat is waar wij voor hebben gestemd een heel tijdje gele geleden in het raadsprogramma. En laten we nou eens een keertje met z'n allen die visie tonen. Er zijn heel veel projecten die we graag wat verder hadden kunnen helpen... en nu is er één project die we eindelijk kunnen uitvoeren. En nu gaan we weer misschien struikelen over juist die details... Het is toch zonde. Dus alsjeblieft uh, collega's, stemt u nou voor dit plan. Het, het maakt Zandvoort beter, het maakt Zandvoort mooier. En daarvoor zitten wij hier. Wij zitten hier om Zandvoort beter en mooier te maken. Dus het is echt een oproep rechtstreeks vanuit het hart. Stem alsjeblieft voor. Ik ga u nog één andere reden geven en dat is de participatie. We hebben hier met z'n allen een heel hoog woord over die participatie. En we zijn heel erg blij dat de bewoners heel erg blij zijn met het plan. Dat ze daar hebben meegewerkt, dat ze hebben meegedacht. En het is belangrijk dat we die woorden ook echt te hard te nemen. En dat we niet weer dit allemaal terugsturen naar de tekentafel. Weer jaren gaan wachten. En in de hoop dat er nog eens een keertje iets gebeurt. Misschien is dat financieel moeilijker of niet haalbaarder. Dat weten we allemaal niet. Het wordt er in ieder geval niet makkelijker op. Als wij nu weer op details in het hier en nu bedenken wat we niet willen en waarom we het niet doen. En niet die visie durven te tonen. Wat de burgers eigenlijk wel, de inwoners van Zandvoort eigenlijk wel van ons mogen verwachten. En dat wil ik hebben gezegd in de eerste termijn. Wij zijn volledig eens met dit stuk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Algebari. Dan ga ik naar de fractie van GBZ. Mevrouw van der Veld. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, in de commissie uh, heeft GBZ al duidelijk uitgesproken... niet, te, zitten wachten op, niet wil, te willen zitten wachten op een verkeersonveilige situatie... die naar onze mening daar gecreëerd wordt. Wij hebben toen ook al geopperd... doe dan het parkeren aan de zeezijde... ...slaan we twee vliegen in één klap, want het wordt er veiliger op. En er hebben we meer parkeerplekken. En ja, ik, ik hoor het betoog van meneer Elke Bali, ...maar helaas, ik kan hier niet aan voldoen. Ik wil er niet medeschuldig aan zijn om zo'n ongevaarlijke situatie te laten creëren. Ik, uh, ik, ik kan dat gewoon niet. En daarbij, uh, ja, het, hele, het hele tellen van de parkeerplekken het begint een beetje ja, komisch te worden... Want de een vindt er nog meer dan de ander. En die 1810 die genoemd werden door de heer Deen... Ja, die zullen er in waarschijnlijkheid wel dik over de 2000 geweest zijn... met het creatief parkeren wat er gedaan werd. Dus uh, feitelijk ben je dan, dan nog meer kwijt. Maar ja, deze raad moest toen per se uh, het terrein in eigen beheer gaan nemen. Dus ja, dat is dan uh, zitten op de blaren, denk ik dan maar weer. Interruptie van de heer Van Marlen, mevrouw Van, uh, van der Velds. Ja, ja. Van ja. Mevrouw van der Veld, vindt u dan het aan de verkeerde kant parkeren hè? noem het maar zo wat u noemt als uh, verkeersonveilig vindt u dat dan ook dat dat in heel Zandvoort uh, uh, doorgelegd moet worden Want ik snap dat u natuurlijk uh, uh, u bent rijstralouder dus u bent gewoon van, van, van het veilig open U fiets. mevrouw van der Veld, even graag Dat ben ik ook helemaal mee eens ik ben, uh, ik geef fietsclinics dus ik ben van het veilig fietsen dus uh, ik, ik snap het punt, maar uh, mijn vraag inderdaad is van uh, vindt u dat het dan in heel Zandvoort aangepast moet worden? Mevrouw van der Veld. Uh, ja, degene die, die al lang, wat langer meelopen, die weten hoe ik ervoor gestreden heb destijds al om in de Houtenstraat het uh, naar beneden laten fietsen, dus de verkeerde kant op, tegen te houden. En op een of andere onverklaarbare wijze is dat in een, in een collegebesluit wel naar voren gekomen. En het grappige is, de eerste de beste dag dat het dus toegestaan was... kon het onze destijds burgemeester nog maar net voor een fiets weggrijpen. Want die zou even oversteken. Dus ja, het is onveilig. En dat heeft alles te maken met uh, nou ja, degene die naast je zit. Daarbij is het bij het wegrijden onveilig. Dat is een punt. Deur openslaan, onveilig. Maar het is ook voor de bewoners veiliger. Als die geparkeerde auto's aan de overkant staan, kunnen hun veiliger wegrijden, ook weer met die fietsers. Nogmaals, er nodig. Het, het, het heeft allemaal pluspunten. Maar goed, uh, het is of dat of de rijrichting omdraaien en dan een heleboel uh, parkeerplaatsen missen. Maar vanwege de veiligheid kan Gbz hier absoluut niet mee akkoord gaan. Uitstekend. Er zijn andere oplossingen ook. We kunnen ook een en, en zoals het nu op de Noordboulevard is, en een fietspad tegen het voetpad aanleggen, zo'n beetje. En dan van mijn part inderdaad nog met, met groen ertussen. Er zijn mogelijkheden. Maar ja, dit heb ik al vanaf dag 1 geroepen dat dit project er is. Dus het mag niemand verbazen dat GBZ bij haar standpunt blijft. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Dan ga ik naar de VVD. Wie kan ik het woord geven? De heer Drommel, mee, voorzitter, als u wilt. U kunt mij het woord geven, voorzitter. Ja, u heeft het woord, meneer de Voorzitter. dank u, Fielek. Het is wel ja. een prijs. Wat een dank. Maar, uh, uh, ja. <laughs> een voorliggend besluit de vervrijing van het dorp. Vanwege de verscheidenheid aan ingrepen raakt dit de betrokkenheid van iedereen. Dat betreft immers ons dorp. Het enige concrete geschil kan zitten in het aantal parkeerplaatsen. Dat wel of niet vermeend is gecompenseerd. Dit wordt dan tijdens een commissievergadering op een ironische wijze uitgemeten, met naar mijn gevoel een cynische, welhaast vilijne ondertoon. Ja, waarde collega, het uitdelen van sneren rijkt ons van buiten de raadzaal. We zien het vaker kennelijk een nieuwe hobby die zich niet beperkt tot de eigen keukentafel, wellicht ook een leermoment voor onszelf. Natuurlijk zijn er verschillen van inzichten... rond het totale beeld van de Rijksbouwmeester. Ik bewaar de parkeerplekken tot het laatst. Rijrichting, links parkeren, de beplanting... en dan nog de vele cosmetische aspecten en attributen. De concrete zaken zijn door de experts beoordeeld... en geaccepteerd. Een mening daarover leidt soms helaas... Nooit door de verandering van de beoordeling. Blijft over de beplanting en de cosmetische attributen. Bij velen, ik beken het, ook bij mij, een gedurige bron van discussie. Dessemiet in zou ik willen zeggen, loslaten en uitzien naar een mooi resultaat. Dan het aantal parkeerplekken en in het bijzonder de compensatie hiervan. Er vervallen plekken en die moeten in de buurt terugkomen. Circa 210 plekken worden in de buurt gevonden. En hier begint de ironie van ook de inspreker. De inzet van het college wordt weggezet als een goedkope goocheldruk. En met nauwelijks ingehouden begeerte wordt de mislukking gesuggereerd en kennelijk ook gehoopt. Ook het college voelt de verwijzing naar de vermeende goocheldruk. Zij beschrijft dit uiterst beleefd als ontstane verwarring. Meneer Drommel, ik um, zie dat er een interruptie is van de heer Deen op uw betoog. De heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Als um, de heer Drommel uh, met zijn voorbeeld uh, de inbreng van de PVV uh, bedoelt... dan uh, zou het fijn zijn als hij dat dan ook zegt. Maar dan neem ik daar uh, heel erg veel afstand van. Dank u wel. Ik geef het woord terug aan de heer Drommel. Dank u vriendelijk voorzitter. Meneer Deen, ik bedoel u niet. Niet. Dus afstand die zou voorkomen terecht zijn. Ik was, uh, ook het college voelde die verwijzing naar een vermeende gogeltruc. Zij beschrijft het uiterst beleefd als ontstane verwarring. Hij ligt in het schrijven van 17 maart en legt het schrijf in het schrijven van 17 maart uit. Ik citeer. Het zou best zo kunnen zijn dat bepaalde delen van dit parkeertrein... op drukke momenten in het verleden intensiever zijn gebruikt... ...en de fysieke inrichting faciliteert. Parkeren in bermen of op delen van de rijbaan. Het college benadrukt daarom dat de fysieke inrichting... ...het uitgangspunt is voor het vaststellen van het aantal extra parkeerplaatsen. Zo ook mijn bijdrage. Thuis heb ik een driezitsbank met zogezegd drie zitplaatsen. Ik zit en heel soms lig ik hier alleen echter... Bij iets meer drukte op deze, zit op deze drie zitsbank het dubbele. Zo is het ook bij het parkeren. Bij ernstige drukte blijkt een groter aantal te passen. Parkeerplekken tellen is iets anders dan auto's tellen. Zeker tijdens topdagen. De taakstelling van het college is wat dit betreft 2 op de plekken compenseren. Het college beschrijft in haar schrijf van 17 maart per locatie hoe het door een toename van het aantal plekken is gekomen ter compensatie van de verdwenen plekken. En dat is wat, en dat is wat ik in de eerder schrijven vroeg. Hier wordt niet nog eens hardop naar een verlangende totale parkeercapaciteit toegeredeneerd, toch met foto's en tekeningen wordt zichtbaar gemaakt dat dit per sector, waar de compensatie gevonden is, nogmaals geen goed, goedkope truc, maar is. Zo vind ik. Er is echter een gevoel in mijn fractie dat deze overtuiging nog niet sterk genoeg is. En niet door allen gedeeld wordt. Dit terzijde. Maar als ik dan ga en inga als u er toestaat, voorzitter... op de opmerking van de heer Deen onder andere... en dat betreft dan het aantal parkeerplekken zoals eerder ook ingevuld is... en ik weet dat en ik heb het ook gehoord van meneer Bruinzeel zelf... Die kon er makkelijk, en dat bevestig ik ook nogmaals het verhaal van mevrouw van der Veld, er 2000 auto's op kwijt bij topdagen. En hij had er natuurlijk ook een hele tactiek voor. Dat deed hij heel goed. Degenen die het eerst kwamen en zeiden van ze blijven toch de hele dag, die kregen een andere plek dan die na een uurtje weg moesten. En hij kon er toen nou heel veel kwijt. En daarna zijn er wat tellingen geweest van het terrein. Want ook dat hoorde ik net vanavond. dat er nogal wat verscheidenheid en diversiteit over is. Over de uitgangspositie. Let wel, dat is niet mijn redenatie. Mijn redenatie gaat over de toename van het aantal parkeerplekken. En de andere zegt dan. Van ja, ik ga eerst kijken wat er is. En dan wat het eindresultaat is. En dat verschil moet dan minstens die 210 zijn. Dus met 2000 auto's van de heer Bruinsel kom je er natuurlijk nooit. Maar... Bureau Trajan, die heeft een presentatie gedaan en die komt tot 1730 auto's. En er is nog een bureau, dat is een ander bureau, ook niet de eerste de beste, dat is Fugro. En die komt door een ander aantal en die komt tot 1635 auto's. En nu auto's, ik moet zeggen plekken. En nu kom je tot het verhaal. Hoe komt nou de één Trajan, u heeft het verhaal gelezen van 2019... Hoe komt dat bureau tot die aantallen? Ze doen dat met het GIS-systeem. GIS-systeem, sorry. Dat is het geografische informatiesysteem. Er vliegt een, een vliegtuig over. Of ze pakken dat van Google. En ze hebben daar een soort nesting-systeem. En gaan daar passen de auto's die erop kunnen. Een GIS-systeem. Een systeem wat heel erg goed klopt. En dat blijkt ook wel. Want hoe doet Fugro dat? Die is gaan kijken naar de om echt de plekken die dus omkaderd waren en gaan tellen, op die manier gaan kijken. En er zit slechts een verschil in, het klinkt wel veel, 1635 en 1750, maar van 5%. En op zich is dat natuurlijk voor dit soort zaken niet veel. Ja, voor een krentenweger gaat dit aantellen natuurlijk, en voor parkeerplekken niet zozeer. En je blijft te komen tot een situatie van hoe los je dit op. Dit los je op, naar mijn gevoel, door datgene wat dit college heeft gedaan. Met zoeken ik, naar die plekken die je nu niet hebt gecreëerd door zand op te schuiven en toegankelijk te maken. Meneer Drommel? Ja, voorzitter. Uh, er is een interruptie van de heer Elgebari, Dus die ga ik nu geven. Dank u. De heer El Ja, dank u en ook dank u wel, meneer Drommel, voor uw uh, uiteenzetting um, en, en uw standpunten. Uh, dat kunnen wij alleen maar waarderen. Uh, dat u er zoveel werk in heeft uh, gedaan. Er schoot me nog iets anders te binnen, net. Uh, omtrent uw fractie, de VVD. We gaan natuurlijk de boulevard aanpassen. Niet met het idee dat we dat voor een jaar doen. Of voor twee jaar, maar voor een hele lange tijd. Um, is dat voor uw fractie uh, niet iets. Want we hebben nu alleen maar naar de quick wins. Eigenlijk ook gekeken op het gebied van, de, van het parkeertrein. Dat, dat, dat wij ook verder vooruitkijken richting dat parkeertrein. naar de mogelijke verdieping. Wat nog meer parkeerplekken met zich meebrengt omdat ook die boulevard natuurlijk veel langer blijft liggen dan, dan die jaar, twee, drie jaar waar we het nu over hebben. Maar juist ook in, in de toekomst. De heer Drommel. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer Elkebali, ik was er niet klaar met bij betoog. Maar, maar het is wel zo dat wat ik nu, nu vertel en waar ik zo uitgebreid op inga, die parkeerplekken, was namelijk de hindernis waar de VVD en ik in persoon ook mee zat. Ik moest in persoon, als woordvoerder van dit element, overtuigd worden dat ik tevreden was. En wij waren geen verhalen echt dol enthousiast over het totale eindresultaat. Ieder had wel wat. Ik noemde het ook in het begin van mijn verhaal, ik had zeker ook wel wat. Maar er is ook nog zoiets, en ik kijk u dan maar aan op dit scherm, ik heb ook zoiets van waar velen voor zijn, waar ben ik dan eigenlijk tegen? Dat is nou maar de vraag. Maar ik heb daar natuurlijk ideeën over zand en over stuiven en over. Kortom, als je daar iets wil doen, dan moet je dat naar mijn gevoel op een andere wijze doen. Maar we kiezen hiervoor en mijn hindernis was het aantal parkeerplekken. En de parkeerplekken, dat komt dan op die 210 die gevonden wordt en die door anderen besteden wordt. En die zeggen, dit is dan een sigaar uit eigen doos. Die plekken waren er al, zoals meneer Deen zegt. En die, dat is een kwestie van zand opschuiven, wat ze eerder moeten doen. Maar zo ligt het naar mijn gevoel niet. Want ook ik heb daar vele tijd lang rondgelopen. En ook ik heb daar denk ik al 40 of 50 jaar geleden rondgelopen. En ook ik heb daar die auto's op de goede plek gestuurd. En ook ik weet, en velen van mij uh, die op het scherm staan denk ik, weten tot die situatie toen en nu een grote verschil is. Die plekken waar toen 2000 auto's konden staan, meneer Algebari, dat kan nu niet meer. Want vroeger... Ook bij mij in de straat, in uw straat Nicolas Beetslaan... dan plantte men vroeger tijdens de Grand Prix gewoon 500 auto's neer. Dat deed men gewoon onder leiding van de Rijkspolitie. Die zetten dan de auto's gewoon keurig neer. En het hele dorp ging zo helemaal vol. En we gaan die situatie nu, want dat doen we dan bij Bruinsheel... ...of bij, ik moet zeggen, Paketrijn Zuid, vergelijken met nu. Dan zeggen we, ja, ho ho, zo is het niet. Nee, we gaan het anders doen. We gaan het vergelijken met vijf jaar terug. Maar meneer Elgebali, zo is het ook niet. Want ook de Nen, dus de Nederlandse Instituut voor de Norm... die stelt er ook de parkeerplekken groter worden... die nodig hebben voor één auto. Dat merken we al op de boulevard nu. Met andere woorden, je gaat geen vergelijk doen van of 2019... want dat lukt je dan niet meer nu. En toch nee. willen we dat en toch houden we daar aan vast. En ik zeg dan op mijn beurt, als men toch in staat is... om ik zie, een, uh, Marlen, ik zie een interruptie van de heer Van Marlen. Ik zie een interruptie van de heer Van Marlen. Dat ziet u inderdaad heel snel. En ik zou u willen verzoeken om langzaam richting de afronding van uw betoog te gaan. Uh, hoezeer ik ook uh, het waardeer. Uh, want ik leer er ook weer heel veel van. Uh, de heer Van Marlen. Ja, dank u. Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan uh, de heer Drommel. Want ik begrijp dat u ook de, het opknappen van de boulevard ook gewoon een goed plan vindt. Mag ik dat zo verwoorden? <laughs> Is dit een vraag, voorzitter? Ja, Dat dus, dus ja. Nou, is eigenlijk mijn in inleidende vraag, want als u nee zegt, hoef ik mijn tweede vraag niet te stellen. Nou, als u nou dan op de eerste vraag antwoord geeft. Ik, ik vind het een plan waar ik achter kan staan. Mooi, ja. nou dan is daarmee op de vraag van de heer van Marlen voldaan. Dan is mijn tweede vraag. Oh, toch. <laughs> dan is mijn tweede vraag van wie doen wij nou een plezier als we 50 of honderd keer plaatsen extra kunnen compenseren om uit die hele telbereid te komen. Wie doen wij daar nou een plezier mee? Namens de VVD. De uh, ik, ik denk alle leden van de VVD en uh, inclusief mijn fractie. En ik sta er wat eigenzinnig in. Ik kan erover redeneren en praten. Maar u doet mij daar natuurlijk ook een plezier mee. De heer maar ik heb ook een antwoord en ik heb ook een oplossing, uh, ware voorzitter. Nou, dan ga ik nog even naar de heer Elgabali en dan kom ik bij u terug. En dan dan ben ik heel benieuwd naar de oplossing. De heer Elgebali. Ja, want voorzitter, misschien is mijn voorzet, de voorzet om in te koppen voor de heer Drommel als oplossing. Um, nog onafhankelijk of ik weet wat de oplossing van de heer Drommel is. Maar mijn, mijn vraag was specifiek zo gesteld. Want wat ik al aangaf, de boulevard die er komt, die wij hopen dat die er komt, die ligt daar voor decennia van jaren weer. De parkeermaatregelen die we nu nemen, is op korte termijn. We hebben op korte termijn gekeken naar wat kunnen wij kort uh, compenseren. We hebben niet de lange, trajecten. Er zijn we niet in gegaan, want We wilden op korte termijn compenseren uh, naar aanleiding van uh, de toezegging richting de VVD. Is het niet zo dat als wij straks uit de studie uh, zien dat de P-Zuid uh, verdiept kan worden, waardoor er een parkeerlaag extra kan worden gebouwd, dat we dan wel die aantallen parkeerplekken hebben? En dat we niet daarop, want de regering is voor uitzien zoals ik net al zei, daarop al nu vast het besluit kunnen nemen voor de VVD um, om alvast die boulevard aan te pakken, wat nu de kansen er liggen, bijvoorbeeld financieel gezien. Ik ga terug naar de heer Drommel. Dank u vriendelijk, voorzitter. Dank u vriendelijk, voorzitter. Ik, ik waardeer het bijzonder, die, die, die mooie voorzet die me net gegeven wordt vanuit GroenLinks, Maar dat is natuurlijk niet realistisch, want nu is onze fractie, mijn fractie, niet content met de situatie. En ik denk dat we daar ook gewoon die politieke verantwoordelijkheid... en de politieke realiteit van in moeten zien. Maar ik zei al, ik heb een oplossing. En die is goedkoper dan een tunnelgraven of een verdieping zetten op, op, op het parkeerterrein. Want dat is denk ik toch een droom die niet uh, tot realiteit lijkt. Als we nou eens kijken wat er vroeger aan de hand was. En een paar op dit scherm weten dat. Dat we iemand hadden... ...op het parkeerterrein, op andere parkeerterreinen... ...die bij drukte de boeren regelen. Die hebben we nu ook op een kruispunt. Op een kruispunt zetten we iemand neer... ...in het hoop en het vertrouwen dat hij het verkeer op een goede wijze kan regelen. Als wij nou bij drukte... ...dus ook bij mooie dagen... ...gewoon twee, drie mensen zetten op het parkeerterrein... ...en dan laten instrueren door de heer Bruinzeel zelf... ...die huren we dan in... Moet je even kijken wat hij dan oplost. En dan heeft hij ook echt de boel opgelost, naar mijn gevoel. En ik maak natuurlijk een grapje als ik zeg over de heer Bruinzeel. Want zo bedoel ik dat niet. En daar heb ik hem ook veel te hoop voor zitten. Maar ik bedoel wel dat we daar, als we de structureel de boel oppakken. Dat wanneer zo'n parkeertrein daar ligt. En die ook op deze wijze, zoals dat vroeger zo verstandig was. Ook nu gaan oppakken. Dan kunnen we daar niet 730 orders krijgen. Dat heb ik al opgeschreven. Ik word zelf wel gek van die cijfers. En er moet er veel gebeuren, wil ik gek worden van cijfers, hoor. Maar als je dit ziet, want die cijfers zijn stuk voor stuk... op niets gebaseerd. Hoor ik zeggen? Stuk voor stuk op niets gebaseerd. Want als wij nou, meneer, meneer Gabari naar het terrein gaan en we gaan echt tellen... dan komen jij en ik ook door de andere waarden. Steeds weer. Maar we gaan nu wel een besluit nemen op deze cijfers... en zeggen van, nee, het deugt niet. En dat vind ik niet goed. Wanneer we... Nou, kortom... Ik vind die plekken die gevonden zijn, vind ik waardevol. Ik vind een goede oplossing naar 200 of 300 of zelfs nog meer plekken erbij... op drukke dagen te bereiken met iemand die de boel goed regelt daar. En niet alleen een slagbal open dicht doen, maar die de boel goed regelt. En die steekt op het voorje zak ook. Dank u nou, wel. Dan wou ik bij laten in eerste termijn voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Dan gaan wij naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Uh, nou, allereerst complimenten, meneer Drommel, voor het uitgebreide betoog. U heeft uh, ons helemaal meegenomen in uw de denkproces. Uh, ik ga proberen iets korter te doen, maar ook ons denkproces neer te zetten. Uh, Partij van de Arbeid is zeer enthousiast over het plan. Dat hebben we in de commissie ook al laten weten. En ook dat het eindelijk nu gaat gebeuren. Dat hebben collega's voor ons ook al gezegd. Zoveel jaren, het geld is er, een gedegen plan en actieve en intensieve participatie. En daar willen we graag onze complimenten voor uitdelen voor die participatie. Want uiteraard kunnen we niet iedereen helemaal blij krijgen met zijn omvangrijk project. Maar als we de nota lezen van de inspraak is dat zeer positief. Als het gaat om de zorg van de veiligheid waar we het in de commissie met elkaar over gehad hebben. Dan is die wat de Partij van de Arbeid betreft helemaal weggenomen door, datgene, door het advies van de politie. En door de maatregelen die er genomen zijn om de snelheid uit de weg te halen. Uh, goede afremming en uh, we zijn blij met het positieve advies van de politie. En qua veiligheid is dit plan in ieder geval een stuk beter voor de belangrijkste gebruiker van deze boulevard. En dat is toch de voetganger die niet meer opzij hoeft te springen voor fietsers op het trottoir. Dus wat ons betreft het voorstel over de opvang van het aantal parkeerplekken. ja, um, Net had ik opgeschreven uh, zoals de hotelier dat... Aangaf. Ik wil meedenken aan oplossingen. Laten we met elkaar zoeken naar oplossingen. En ik hoor meneer Drommel daar ook zeker een, een goede handreiking voor te doen. En laten we dat, dat eigenlijk ook scheiden. En dat hoorde ik uh, meneer Van Marle en meneer Algebali ook zeggen. Van het belang van de inrichting van deze boulevard. Want het is de eerste keer in jaren dat we dit gaan doen. En de wervende werking die daarvan uitgaat voor Zandvoort... Is, is voor iedereen van groot belang. En er is een hoop geld mee gemoeid. Kortom, groot draagvlak. Een mooie upgrade. Belangrijk voor Zandvoort, voor bezoekers, ondernemers. En al die Zandvoorters die hier hun dagelijkse ommetjes maken. Met het mooiste uitzicht wat er is. Dus het gevraagd besluit is van ons instemmen met uitwerking. Ik wil voorstellen dat we dat met elkaar doen. En dat we dan, zoals meneer Drommel voorstelt, een oplossing zoeken voor dat andere. Met in ons achterhoofd het onderzoek en het mobiliteitsplan wat er nog aankomt. En dit plan met elkaar vaststellen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Koper. Dan ga ik naar de fractie van het CDA. Wie kan ik het woord geven? Ja, voorzitter, dank u wel. U kunt mij het woord geven. Er is natuurlijk heel veel gezegd uh, vanavond al. Het CDA is hierover duidelijk geweest. Ook in de voorgaande situaties. Uh, boulevard is een visitekaartje voor Zandvoort. De hele boulevard, de hele metropoolboulevard. Zoals die ook beschreven staat in de projecten en in het coalitieakkoord. Dit plan uh, ziet er geweldig uit. Dit deel van, uh, van de boulevard... ...is een bijzonder deel. Het onderscheidt zich van het middengedeelte... ...en van het noordgedeelte. Het is uh, uh, bij uitstek... ...een gebied waarbij je... ...heerlijk kunt wandelen, zelfs kunt flaneren. En dat... na al die jaren dat er helemaal niets gebeurd is... ...op de boulevard. Ja, de discussie... ...en ik vind ook de heer Drommel... ...ik wil u daar ook voor bedanken. U bent daar heel serieus op ingegaan. En dat uh, vond ik heel belangrijk. En dat heeft mij ook wel... De wegwijs gemaakt. Maar ik wil niet meegaan. Ik ga echt niet mee. Het CDA gaat niet mee in dat eindeloze gedoe over een parkeerplaatsje meer of minder op dit moment. Het is en het blijft vindt het CDA een gemiste kans als er nu eindelijk niet een keer een deel van de boulevard juist dat deel, dat ze daar bij uitstek voor leent. Anderen hebben het genoemd, participatie is daar ook uh, geweest. Als dat er niet door zou gaan. Dus ik kan niet meer doen. ...dan waar de eerste spreker mee begonnen is, heer Van Marlen... ...een klemmend beroep doen op de raadsleden om hiermee in te stemmen... ...in het belang van Zandvoort als toeristische plaats... ...met een visitekaartje wat er mag zijn. En dat weegt echt voor het CDA belangrijker... ...dan de discussie over een parkeerplaatsje meer of minder. Mijn eerste termijn zal ook de tweede termijn zijn. Wij zullen voorstemmen en wij hopen dat anderen het ook gaan doen. Maar daar gaan wij niet over, dat realiseer ik me heel goed. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Dan tenslotte ga ik naar de fractie van de oudere partij Zandvoort. Ik kijk even rond. Ik ga ervan uit dat het de heer bouwer Wilson is. Nee. Nee, oh. Even kijken. Ja, meneer Ben. Ja. Dank u wel, voorzitter. Allereerst is het bijzonder dat we nu bij het vervangen van de riolering... al aanpassingen worden uitgevoerd aan het wegprofiel. We horen graag wat hier de reden voor is. Dan de adviezen van de politie en de fietsersbond zijn tegenstrijdig. De fietsersbond stelt dat een vrijliggend fietspad altijd de voorkeur verdient... en noemt de voorgestelde oplossing met autoparkeren aan de landzijde... dat wil zeggen parkeren tegen de rijrichting van tegemoetkomende fietsers inrijden... Russische roulette. De politie geeft aan geen bezwaren te hebben om reden dat er nu al regelmatig tegen de richting ingefietst wordt en handhaving geen prioriteit heeft en ook niet zal krijgen van de gemeentelijke handhaving of politie. En dat dit niet tot extreme verkeersonveiligheid geleid heeft. Bij drukte veroorzaken fietsers niet zozeer overlast op de rijweg, maar op de trottoirs. Handhaving ontbreekt en de ongelukken die er zijn geweest zijn kennelijk onvoldoende om wel te gaan handhaven. Voorzitter, u bent verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En daarom aan u de vraag of u de opdracht heeft gegeven om niet te handhaven. En hoe extreem onveilig moet de situatie wel niet zijn?